Het dodental na het ongeluk met de vierboten in Irak is opgelopen tot 83. Het overvolle schip zonk in de rivier de Tigris, nabij de stad Mosul. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen die niet konden zwemmen. Volgens de autoriteiten waren er tenminste 100 mensen aan boord, maar overlevenden spreken van 150 opvarenden veel meer dan was toegestaan. Inmiddels zijn er 9 medewerkers van het veerbootbedrijf aangehouden. De politie Amarechaussee hebben vorig jaar veel meer mensen aangehouden... die in de haven van Rotterdam een trailer, container of laadbak waren binnengeklommen. In totaal werden er bijna 1400 mensen aangehouden. In 2017 waren dat er nog geen duizend. De inklimmers proberen zo het Verenigd Koninkrijk te bereiken. De meesten komen uit Albanië, schrijft burgemeester Abu Talib aan de gemeenteraad. Hij meldt dat er meer aanhoudingen waren... omdat meer mensen illegaal naar Groot-Brittannië probeerden te reizen... en ook wordt er meer gecontroleerd. Brandweermensen van het korps amsterdam amsteland hebben bij de gemeenteraad geklaagd over de korpsleiding. Er zou een angstcultuur heersen. Onder leiding van brandweercommandant Schaap moet het korps reorganiseren. Het weer het blijft droog. Vanavond en vannacht is er kans op nevel of mist. De temperatuur daalt tot een graad of vier. Morgen begint eerst grijs, later komt de zon erbij. En dan kan de temperatuur oplopen tot 19 graden. Zaterdag dan meer bewolking met kans ook op een bui. En dan wordt het maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Doe's lief. Dank je wel.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 Sí, aquí DJ Chico Alberto. Esa sido es una gran canción de Juan el Loco y su organillo. Vamos a continuar con la nueva sensación venida desde Holanda. Muy bailable, muy funky. ¡Joder, qué bien que tocan estos cabrones! Señoras y señores, aquí tienen a The Cosmic Carnival. You're a funny man, you twist around. De vraag werd mij gesteld van wat ik, wat ik ben, post, postbezorger. Maar ik mag af en toe hier een beetje bij Het was even een aardig gesprek wat ik even buiten de uitzending om had met de gasten van vanavond. En de vraag werd gesteld wat ik dan dus doe. Nou ja, dit onder andere. Maar goed, we begonnen deze met de Cosmo Carnival.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 En het is denk ik alweer een. Ja, volgens mij in februari geweest dat ze, dat ze hier geweest is. Maar uh, het, het nummer waar het eigenlijk een beetje mee begonnen is. Stained Glass. En dat hoor je hier bij Alternative FM. Remember that I am stained glass.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 Oh, dus, ja, uh, het, ja ik, ik vind het ook leuk om samen te werken, zeg maar. Ja, dat, ja. Lijkt, dat lijkt mij ook. Want, want uh, met een viool, met een violiste hè, erbij... Ja. dan geeft het toch alweer een hele andere dimensie aan... Uh, datgene wat je nu, uh, wat je ja. nu doet, weet je? Dus, Absoluut, het ja. heel anders. Ja, ja en uh, twee tweestemmige zang, dat vind ik eigenlijk ook altijd uh, ja. heel fijn. Vindt zij dat ook? Ja, zij vindt dat ook, anders ja. zou ze het niet doen. Nee, dus dat... een, ik voel me heel erg vereerd dat zij meedoet... want ze zijn ja. hele goede en professionele muzikanten...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 Man, die ken ja. ik ook. Uh, Achter ja, dan, dan, dan de Gold Rush. Ja. Needle and the Damages. Er ja, ja, ja. zijn natuurlijk ontzettend veel liedjes. Maar heel veel. Hij Zit Er ook een, een beetje die samenzang, hè, wat jij er net over had. Ja. Want uh, Neil Young heeft ook even een klein moment samen met Crosby Stills Nash. Ja, en, en Young, Young zelf natuurlijk. Dus dat was een soort sortiment van Close Harmony-achtig. Uh, ja, zeker, ja.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 Ik vind dat muziek wel veel interessanter maken. Ja. Goed, we draaien nog even één nummer. En dan ja. mag je nog even weer twee nummers spelen. De laatste right. twee. Um, en die laatste, dat nummer wat ik ga draaien... is van Tamara Woestenburg. Ooit ook hier het gast geweest. Het nummer wat je gaat horen heet Nocturne.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 It's a Saturn a Saturday. I'm throwing roses at your feet. Everything vanishes. We're all one into the beat. One-way ticket took me.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 Gives me untamed sunshine Just when the Star Wars Skies grow dark When the Down. <laughs> like the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 Het heet Moor Park en het nummer dat heet On My Way. Can we care somehow, can you feel me?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 Duidelijk. Dit, deze, deze, dit laatste nummer is wat nader uh, verklaard inmiddels. <laughs> ja, ja, het is altijd wel leuk om. Sommige, sommige ja? liedjes die zijn wel. Die die, die, Daar zou je voor kunnen zeggen. die gaan echt heel erg ergens over. wat je zei: flyer. Bedoel, dat ja. je, je doet je ogen dicht. Je staat op dansvloer... met een ja. mooie man of vrouw. Uh, ja. naar keuze. En, ja. uh, je gaat helemaal op in de eigen wereld. Ja. Ik heb ooit uh, uh, met Dikker over gehad. Of die, uh, he, want er zijn veel mensen die soort.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 Ja. Is het geen kunst meer Nou, weet, dat wil ik niet zeggen. maar <tankt> <tankt> Soms is de uitleg wel heel erg interessant. Ja. Ja. Maar heel vaak uh, is het toch spannender wat je er zelf bij voelt ja. Ja. Ja. ja, Logisch, er er want, uh, want muziek moet ook voor een delen en ook de tekst moet universeel uh, kunnen zijn. Precies, want het ja. uh, moet in meerdere uh, omstandigheden uh, in te passen zijn. Zo, uh, ja, ja. Ja. Nee, nee, ik zeg ik het wat het het knullig, persoonlijke... maar... Nou, ja, ik zou het zeggen, het persoonlijke interesseert mij niet zo heel erg bij artiesten, want...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 heb je ook gezegd aan het ja, nee, begin. Ja, Maar dus, uh, goed, uh, dat, dat zeggende ga ik weer eventjes nog een, uh, een aantal nummers uh, laten horen. We komen nog even zo direct uh, nog even bij je terug. Uh, deze twee nummers, dat uh, zijn Bas Romein. Die gaan we nog uh, terug horen en zien misschien hier bij Alternative FM.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 Sun starts to rise, you start to cry, but no one can see.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 get fine Something Warmer Closer Feeling round for something Louder Deeper Feeling round for something New You're new Yeah, and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 harder with every try